Ik heb je vertelde wat ik geloof. Dat onze veiligheid en onze waarden vragen dat we niet kunnen van de massacra van bepaalde civiliën met chemische wepens. En onze democratie is sterker als de president en de samen staan. Ons land zal sterker staan als zowel de president... als de, de verkozen de mensen in het congres als die we samenwerken. Dank u wel. Dit is het einde van de speech van president Obama. Wordt nog een poging gedaan om een vraag te stellen, ja. begrijp ik. Ja, Die werd gedaan, maar uh, Obama loopt meteen weg, uh, zoals je ongetwijfeld ja, jouw ziet. Jouw beeld is uh, iets eerder dan het mijne. Ja, oh, vandaar. Ja. vandaar, vandaar ja. Ja. <laughs> ja, wat dus wel interessant is, daar kan natuurlijk geen vraag worden gesteld. Maar je hoort natuurlijk wel steeds op de achtergrond, hoor je de, de vredesdemonstratie daar op Pennsylvania Avenue. Daar stonden deze ochtend uh, zo'n toch uh, meer dan 100 mensen te, te demonstreren. Dat was natuurlijk uh, ook gedurende de hele ochtend dat Obama overlegde in het Witte Huis, was dat goed te horen. Ja. Um, hij zei dus dat, uh, het, uh, dat hij het regime van uh, Assad verantwoordelijk houdt... voor de aanval met chemische wapens. We kunnen ja. Syrische doelen aanvallen wanneer we willen. We zijn er klaar voor. Morgen, volgende week of desnoods volgende maand. voegde hij daaraan toe. En hij gaat toestemming vragen aan het Amerikaanse congres. Er komt snel een debat in dat congres. En alle congresleden kunnen informatie krijgen. De VN-veiligheidsraad, zei Obama, vraag ik niet om toestemming. Uh, Wessel, um, een beperkte actie. Dat was een van de dingen die hij als eerste zei... Uh, geen grondroepen, er zal hooguit wat uh, gebombardeerd worden. Ja, nou dat wisten we allemaal wel natuurlijk al, dat dat, dat het plan zou wezen als er actie zou worden ondernomen. Hè? Er liggen vijf schepen klaar die eh, kruisraketten kunnen afvoeren. Dus er gaan ook geen vliegtuigen heen die eh, in het, eh, boven het Syrische luchtruim die dan mogelijk neergeschoten zouden kunnen worden. Dat gaat allemaal niet gebeuren. Dus een, een, een korte actie, dat was allemaal geen nieuws. Maar wat je zegt, het grote nieuws is nu dat die toestemming aan het congres verraadt vragen voor deze, voor, voor, om deze actie te mogen ondernemen. Ja. En wanneer dat gaat gebeuren, ja, het congres is nog uh, op recess tot in principe tot 9 september. Nou, dat gaat dan, uh, dat gaat dus bekort worden. Mensen gaan versneld natuurlijk terugkeren. Dus je mag aannemen dat ergens in de loop van de, van de volgende week, ik denk eerlijk gezegd heel snel. Hè, maandag is hier een uh -huh. feestdag, Labor Day. Nou, dat zal voor velen dan een reisdag zijn, uh, neem ik aan. En dan... Uh, ik denk dat je dinsdag al dat debat zou kunnen... maar dat is eventjes gewoon nu uit het blote hoofd rekenend, ja. hoor. Dat je dinsdag mogelijk dat debat al zou kunnen verwachten. Ja, um, nou uh, haakte hij zelf in op de toestand in Engeland... Uh, en zei ja, ze zeiden tegen me... je kan beter geen toestemming aan het congres vragen... want kijk wat er in uh, Groot-Brittannië is gebeurd. Precies. Denk je dat hij die toestemming altijd zal krijgen van het congres? Nou, dat lijkt me geen gelopen race. Hij neemt hier zeker een heel groot risico. En je hebt ook gezien afgelopen dagen, de weerstand in het congres die neemt eigenlijk alleen maar toe. En niet alleen van republikeinen vanwege partijpolitieke redenen, maar ook van democratische zijde hoor je natuurlijk heel veel vraagtekens of dit nou allemaal wel zo'n goed idee is, deze actie maar wat er dan gaat gebeuren, dat is dan eigenlijk nog een boeiende vraag. Stel dat het congres nee zegt, wat gaat Obama dan doen? He, en ja, dan wordt, dan wordt het wel heel moeilijk om dan nog actie te ondernemen, zeg maar, als, als het congres uh, zijn plan om zo'n korte actie te ondernemen als het, uh, als het dat afwijst. Ja, hij heeft natuurlijk veel tijd gestoken de afgelopen dagen in het uh, aanvoeren van het bewijs uh, en dat uitleggen ja. aan zijn congres. Uh, dat bewijs is onvoldoende getoond aan de rest van de wereld. Althans, dat zijn bijna overal de reacties. Ja, het zijn gewoon natuurlijk vier, uh, vier A4'tjes. Hè? Die kan je gewoon lezen en that's it. En je hebt verder geen inderdaad... Hè, daar wordt in, die, in, de, in dat bewijsmateriaal wordt gesproken van bandopnames van Syrische troepen... die de aanval dan nabespreken. Hè, dat het mogelijk ontdekt zou worden. Hè, er zijn beelden van troepen die zich voorbereiden... die gasmaskers opzetten, die, uh, die, die wapenkoppen... Die, dat, dat ze die vullen met chemische wapens en dergelijke. Dat beeld bestaat allemaal. Ik heb het niet gezien, niemand heeft het gezien. En, en ja, men accepteert dat gewoon natuurlijk niet meer sinds Bush... dat toen die met vals bewijsmateriaal naar Irak trok. En dat is, ja, dat is een zwakke schakel in het verhaal. Ja. Die vraag om eenheid, is dat uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, het grootste verzoek om, um, aan het congres om akkoord te gaan? Uh, hij wil hij, hij die toestemming krijgen en de achtergrond daarvan is natuurlijk... Ja, hoe Obama in elkaar zit. Hij is een jurist van de huis uit. Dus hij hecht natuurlijk toch heel veel waarde in dat alles gaat volgens de regels netjes. Nou, dat had Bush had daar minder last van, maar vergeet niet dat ...in 2007, toen hij verkozen wilde worden, Obama... ...zijn belangrijkste kritiek op Bush in de tijd was... ...dat hij gewoon maar een beetje in zijn eentje ten strijde was getrokken. Daar is hij zo'n beetje, op die kritiek is hij zo'n beetje verkozen, Obama. En dan zou hij nu hetzelfde doen. Dat, dat zou, het zou zijn geloofwaardigheid uh, wel bijzonder hebben aangetast... ...ook al heeft hij als president dat... Uh, ...het zou intern binnenlands politiek zou het zijn geloofwaardigheid ernstig aantasten. Maar hij heeft in principe... Als president heeft hij die volmaat. Hij had het gewoon kunnen doen zonder congres. Ja, um, aanstaande dinsdag is het vroegste punt volgens jou gok, dat, he, is het, dat, ja. dat het congres bij elkaar kan komen. Aanstaande donderdag is de G20 in Sint-Petersburg. Het wordt een, uh, een woelige week, denk ik, uh, Wessel. <laughs> ja, ik kan je wel zeggen. Nou, ik denk dat iedereen inmiddels een beetje in het, uh, het tijdspad een beetje bijster is. En dat zag je natuurlijk eigenlijk vorige week ook al gebeuren. Je zag dat hele felle statement aan het begin van de week van Kerry. Uh, van en toen, toen dacht iedereen van, nou ja, dat is een kwestie van van, ...van misschien enkele dagen nog voordat er een aanval komt. Ja, toen kwam Groot-Brittannië, toen trapte Obama zelf op de rem. Dus eigenlijk die ontwikkeling, die, die, die, ja, die onduidelijkheid zeg maar, in, dat, in dat tijdpad... ...die heeft zich eigenlijk voortgezet en ja, dat gaat nog steeds door nu eigenlijk op dit moment. Wessel de Jong, hartelijk dank. En wij gaan uh, naar het uitgestelde nieuws van uh, 8 uur met Christian Bonebakken. Morgen in de perstribune ontvangt Govert van Brakel presentator Stefan Stassen. Mijn naam is Stefan Stassen, ik werk voor de KRO Radio 2. Hij vertelt over zijn nieuwe radioprogramma. Ook de gast, oud-PSV-bestuurder Jan Reker. Uh, je niet gaat veranderen omdat de omgeving of de media dat nog graag wil. Je moet je ding doen waarvoor je aangesteld bent. Verder natuurlijk kassie kijken en een gesprek met Klaas-Jan Huntelaar. Wat draait eigenlijk om geld?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 Gebruik je hoofd. Triodosbank. Dit is Radio 1. Het is acht minuten over acht. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. President Obama heeft besloten dat de VS een militaire actie moet uitvoeren tegen Syrië. Het wordt een beperkte aanval zonder open einde. Een moment heeft Obama nog niet bepaald. Het kan morgen gebeuren, volgende week of volgende maand, zei hij. Hij voegde eraan toe dat hij voor de aanval toestemming zal vragen aan het Amerikaanse congres. Obama heeft gesproken met de vier leiders van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Zodra het congres weer bij elkaar komt, volgt een debat en een stemming. Het is onduidelijk wat Obama zal doen als het congres zijn plannen afwijst. Strikt genomen heeft hij de toestemming van het congres niet nodig. Obama noemde de aanval van vorige week woensdag in Damascus de ergste chemische aanval van deze eeuw. Het was een aanval op de menselijke waardigheid, zei hij... Door chemische wapens te gebruiken vormt het Syrische regime een gevaar voor zijn buurlanden... zoals Israël en Turkije, maar ook voor de Amerikaanse veiligheid, aldus Obama. De VN-inspecteurs die onderzoek hebben gedaan in Syrië zijn aangekomen in Den Haag. Daar staat het hoofdkantoor van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Die organisatie was ook betrokken bij het onderzoek in Syrië. De inspecteurs vlogen vanmiddag vanuit Beirut naar Rotterdam... in een toestel dat beschikbaar was gesteld door de Duitse regering...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 In de week daarvoor vielen honderden doden in Egypte bij confrontaties tussen aanhangers van de moslimbroederschap en de veiligheidsdiensten. Het weer, het is bijna overal droog. Vannacht alleen in het noorden kans op een bui. Minima tussen 8 en 13 graden. Morgen veel wolken, maar in het zuiden ook wat zon. Het wordt dan hoog uit 19 graden. Na het weekend meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Het is weer feest bij de Vrienden Loderij. Heel Nederland krijgt een lot met gratis kans op 1 miljoen. En het leuke is, u heeft altijd prijs. Dus speel ook mee en maak gratis kans op 1 miljoen. Ga naar vriendenloterij.nl.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 Nogmaals goedenavond, het afgelopen half uur bent u verstoken geweest van uh, nieuws over sport. Uh, voornamelijk voetbal uh, in verband met de redenvoering van president Obama. Maar nu dus weer langs de velden. We beginnen bij Twente. Heer de Veen, nog wat gebeurt en die houdt kan bij jou? Van alles en je zal maar FC Twente zijn constant in de aanval. Zelfs een hele grote kans voor Bieland die een kopbal afvuurde op het doel. Keeper van de tegenstander Noordveld verslagen, maar de bal van de lijn gaat door Van Anholt. En in een van de spaarzame aanvallen van Sportclub Heerenveen is het dan uiteindelijk Joey van den Berg. Die er nogal wat moeite mee had, hij had er drie pogingen voor nodig, maar hij schoot de bal toen wel heel mooi in. En zorgde ervoor dat Heerenveen op 1-0 staat. Wat zelfs 2-0 kunnen zijn, maar van La Parra was een beetje blind voor medespelers. En schoot de bal in kansrijke positie tegen de keeper aan van, van FC Twente tegen Marsman. Men probeert het buiten alle macht van FC Twente, maar staan wel met 1-0 achter tegen Herenveen. In Waalwijk moeten ze dus ook bijna een half uurtje bezig zijn bij Richard van der Maarden. RKC Go Ahead. 27 minuten om precies te zijn en ik geniet van Go Ahead Eagles. Dat zich ook vanavond weer laat zien in de eredivisie als een ploeg die fris en onbevangen voetbalt. Het staat in Waalwijk tegen RKC 0-2 voor de ploeg uit Deventer. Twee doelpunten gemaakt door Erik Valkenburg, twee kopballen en... RKC bakt er voor het eigen thuispubliek heel erg weinig van. Twee prachtige aanvallen hebben we gezien van Goa Eagles. Waarbij dus Valkenburg het eindstation was. 27,5 minuten op de klok en het staat dus 0-2 voor Goa Eagles. Ronald van der Gier in Almelo bij Herakles tegen Ado. 27 minuten onderweg. Het is hier nog 0-0. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het meeste balbezit is voor Herakles. Ook de meeste dreiging. Alleen het geven van de juiste eindpaas of in kansrijke positie een keer binnenschieten... is de Almeloers nog niet gelukt. ADO is aan de andere kant een stuk minder in de buurt van Pasveer geweest. Eén keer om precies te zijn. Maar toen ging na veel geharwarden schot het schot via van Duinen... naast de goal van Herakles. Nee, het is iets sterker, maar het is nog altijd 0-0. En de US Open. Hoe is het met Victoria Azarenka tegen Cornet? Marcella Mesker. Ja, goed. Uh, althans in de tweede set. Ze heeft nu setpoint bij de stand 5-3. Ze veert zelf. Nou, kijk of ze die tweede set wint. Want de eerste heeft ze verloren in een uh, tiebreak. In een goede wedstrijd. Die Française Cornet speelt erg goed. Heel taai. Heeft vertrouwen. Straat veel uit. En hier miste uh, Azarenka dat uh, setpoint. Uh, nee, ze maakt hem wel, raakt nog net uh, de lijn mee en ze pakt die tweede set met 6-3. Dus uh, één set uh, gelijk en de derde en de beslissende set uh, gaat komen. Azarenka dus uh, nog in leven, de als tweede geplaatste Wit-Russin. En ik vergaat nog te vertellen dat er straks natuurlijk nog een voetbalwedstrijd is. PSV Cambuur, om kwart voor negen.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 Met de rich girl. Twente valt aan, Heerenveen staat voor en die houdt kan. Ja, precies. Nou, eigenlijk hetzelfde als vorige week uh, tegen Vitesse. Uh, toen uh, ook aardig wat kansen gekregen. En nu is Heerenveen weer weg. En uh, hoe? Heerenveen is uitstekend weg, maar de bal wordt niet uh, gescoord. Het was het weer Joey van den Berg die daar uh, in uh, kansrijke positie uh, kwam. Het was in ieder geval een uitstekende, nee, het was niet van den Berg. Het was Wildschut die ingevallen is bij uh, Ronald van der Geer, heeft hij te gemeld. Het toepunt voor Heracles is gemaakt door Davidson, de linksachter. Het is eigenlijk ook wel aan werken. Want Heracles is de ploeg met de meeste dreiging, de meeste balbezit. En de ploeg die in elk valt spel maakt hier tegen A door Den Haag. Ging wel een mooie actie van Duarte aan vooraf. Hij met overzicht zette een aanval op. Kwam uiteindelijk zelf weer in balbezit. Net iets buiten het schafstomgebied. Zijn schot werd gekeerd door Coutinho. Vervolgens leek Rosheuvel toen die bal naar de rechterkant van het schafstomgebied kwam. De rebound op zijn voeten te hebben. Weer een redding van Coutinho. Maar uiteindelijk moest de keeper toch buigen. Voor de inzet van de Australische linksback van Herakles. Die daar dus ook in de buurt was. En maar uiteindelijk kinderlijk eenvoudig langs de ado-keeper kon schieten. Dit is een terechte voorsprong voor Herakles. Na 32 minuten. Davidson de maker van de treffer. Mag je toch weer proberen, Andy? Heel fijn. Het is nog altijd 1-0 voor Jereveen. Schot van ver van uh, Promes. Wordt gekraakt en gaat over de achterlijn. En dus een hoekschop voor FC Twente daadwerkelijk. Aaneens erdoor aan het aanvallen is, maar de counters van Herenveen zijn levensgevaarlijk. Zoals zojuist met Jannik Wildschut, ingekomen voor Slagveer. Die heel goed richting de keeper ging, maar de bal volkomen verkeerd raakte. En dus staat het nog steeds 1-0 voor Herenveen door het doelpunt van Van den Berg. Nu de hoekschop vanaf de rechterkant met het linkerbeen van Tadic die klaar staat voor die hoekschop. Daar komt de hoekschop voor het doel en wordt wel gekopt, half gekopt en weer naast Jordiwitsch. ...is de man die uh, de bal naast komt. En daarna gaat uh, Noordveld is op zijn dode akkertje een lekker drankje pakken. Uh, het ontbreekt er nog aan dat hij een tafeltje neerzet en uh, <laughs> nog lekker wat te eten erbij neemt. Want hij denkt, nou, we staan voor met 1-0, nog 13 minuten te gaan. En nu gaat hij de bal dan wel neerleggen op uh, dringend verzoek van Kevin Blom. En ook van de 30.000 toeschouwers hier in het stadion gaat uh, Nordveld de bal in het spel brengen. Maar, maar hoe is het mogelijk? Echt de ene naar de andere kans heb ik gezien... Voor uh, uh, FC Twente. Maar hij wil er maar niet in. Zoals dat vorige week bij die 1-0-nederlaag tegen Vitesse ook het geval was. Nu dan misschien als aan de linkerkant een uitstekende actie weer. Uh, zowel van uh, die kleine Ghanese uh, Egan als van uh, uh, de rechtsback van Laparra, Terwijl de grensrechter nu onderuit gaat. Oh, zo'n mooi moment van Laparra, die een merkelijk een enorme bodycheck geeft. Ja, hij stond in de weg. Die grensrechten en ik zei het niet eens een vrije trap tegen. Het is uh, balbezit voor FC Twente. Nog 11,5 minuten gaan in deze wedstrijd. En Herenveen uh, staat met 1-0 voor. Vorig jaar hadden we het uh, rond deze tijd over RKC... dat fris en fruitig speelde. Ik denk dat het nu voor Go Ahead Eagles geldt, Richard. Ja, absoluut. Het is heel erg leuk om naar te kijken. De ploeg uit Deventer, gecoacht door Fouke Boy. 35 minuten gevoetbald in Waalwijk en uh, RKC kijkt in uh, eigen stadion. Nog steeds tegen die 2-0 achterstand aan. Wat opvalt aan de kant van go Ad Eagles dat het allemaal onbevangen is. Dat ze durven te voetballen met drie spitsen. Een zeer dynamisch middenveld waarbij Valkenburg zelfs vaak zich als tweede spits meldt. Sander Duits, de middenvelder van RKC, heeft uh, nauwelijks grip op uh, deze Valkenburg gehuurd van, uh, van AZ. En het waren ook twee... Twee uitgespeelde goals hoor. Eén keer over de rechterkant waarbij het dan vaak bij Gohead begint op het middenveld bij Overgoor. Die als verdedigende speler daar op het middenveld speelt. Paasje naar de buitenkant, naar Antonia, voorzet. En dan bij de eerste paal komt Valkenburg heel goed inlopen en knikt dan laag raak. En vervolgens een aantal minuten later vanaf de linkerkant voorzet van Schenk. En weer met het hoofd was daar Valkenburg, net iets eerder dan Sander Duits. En dat mag de aanvoerder van RKC zich toch aanrekenen. RKC dat slechts één kans heeft gekregen tot nu toe in deze wedstrijd. En dat was een schot van de spits de Luxemburger Joachim. Een goed schot overigens. Van een meter of 17, 18. Maar de vingertoppen van Rome die zaten daar in de weg. Nu misschien RKC dat langzaam iets sterker wordt. De paas van Duits naar de linkerkant. Daar ligt de ruimte bij Schet. Dan komt buitenom Amjeu de linksback voorzet bij de tweede paal. Daar staat Brabe. die legt de bal terug naar Kastelen. Maar niet helemaal nauwkeurig. Kastelen komt wel in balbezit. Tikje breed naar Jungsleger. Jungsleger dan naar Duits. Duits op het middenveld. En eens kijken of daar dan afspeelmogelijkheden zijn. Maar nee, Duits, je ziet het aan zijn lichaamstaal. Baalt daarvan, want er is weinig beweging bij RKC. RKC dat wel in balbezit blijft, nog altijd. Nu aan de linkerkant van het veld, van Mosselveld naar Amieu. Amieu met een hoge bal richting Joachim daar. Zit de Luxemburgse spits dan niet goed bij? En vervolgens rolt de bal richting Rome. En achter Rome hoor je het publiek van Go Ahead Eagles. Een goed gevuld uitvak natuurlijk in de rood-gele kleuren. Zij zingen, zij zijn heel erg tevreden met het spel van Go Ahead Eagles. En zij staan ook verdiend voor hier in Waalwijk met 2-0. Vorige week een dikke nederlaag thuis tegen Roda. Vandaag uit tegen Herakles met 1-0. Achter krijgt Ado een moeilijk seizoen, het van der Geer. Nou, daar kun je zo langzamerhand wel van spreken. Terwijl eigenlijk voorafgaand aan het seizoen, kijkend naar de selectie van ADO Den Haag, toch wel wat hoop was op in elk geval een betere prestatie dan het vorige seizoen. Maar inderdaad, na 36 minuten ook hier op een, op een 1-0 achterstand. Er zijn natuurlijk wel pluspunten. Zoals die nieuwe man, Geert, die wel probeert vorm te geven aan het spel van Ado. Maar je moet gewoon eerlijk zijn. Heracles is beter, laat de bal hier op het eigen veld wat makkelijker rondgaan. En is gewoon veel meer in de buurt geweest van de goal van Coutinho dan dat Ado aan de andere kant de vuist heeft kunnen maken. Het is een beetje voorspelbaar ook, het spel van, van Ado Den Haag. En Heracles oogt ook gewoon wat agressiever. En dat doelpunt was ook terecht. De eerste goal voor Davidson, de Australische linksback, voor zijn werkgever Herakles. Almelo, eigenlijk stond hij helemaal niet in de basis aan het begin van het seizoen. Maar door wat blessures en omzettingen is hij uiteindelijk in het elftal terechtgekomen. En Jan de Jonge heeft hem laten staan. Dorda is daardoor gepasseerd en daar zal de trainer nu geen spijt van hebben. Problemen nu wel voor de routier op het middenveld kwamen Kwanza... die volgens mij een hamstringblessure oploopt. Hij staat met de voet aan de bal en uiteindelijk speelt hij hem af... en voelt aan zijn, aan zijn hemstrings. Nou, dat ziet er niet best uit. Voor die, uh, even die uh, ja, blokken beton eigenlijk op dat uh, almeloze middenveld... kwamen Kwanza al jaren hier bij de club. Nou, hij staat inmiddels weer. Het lijkt erop dat hij dan misschien toch zo uh, verder kan in deze wedstrijd... en gelijk maar even een soort technische time-out uh, aangevraagd door uh, Jan de jongen die al zijn spelers bij zich heeft geroepen en even met ze praten... ...wel eens even een slokje drinken. Na 37 minuten dus die 1-0 voorsprong door die goal van Davidson. Ja, en bij Ado Den Haag, je ziet dat Niels Gaurier, die terugkeert op vertrouwd veld... ...heel erg geforceerd wil laten zien wat hij kan. Eigenlijk bij al zijn acties, zijn medespelers uit het oog verliest. Nu is Herakles weg. Glijpartijtje, Linse door. Linse komt vanaf links richting het strafschopgebied. Schot gekraakt en dan de inzet... Van middenvelder Rienstra ook al een omzetting die zo goed is uitgepakt. Omdat er wat problemen waren op het middenveld moest centrale verdediger Rienstra op het middenveld gaan spelen. Ja, daar staat hij nog steeds. Want waarom zou je dingen veranderen na een 4-1 overwinning op Heerenveen en een 1-1 tegen PSV? waarin bijna drie punten werden gehaald. Coutinho, de keeper van ADO, mag de doeltrap nemen. Want die bal ging ver over zijn doel. Komt terecht op het middenveld. Maar daar staat Rinsra weer. Tanane is het volgende doelwit voor Heracles. Maar die neemt de bal aan op de borst. Maar verspeelt hem dan aan zuiverloon. Man die een gele kaart kreeg voor een overtreding op Rosheuvel. En Gaurier aan de linkerkant. Maar ja, die spelers van Heracles kennen hem natuurlijk als de broekzak. En weten eigenlijk precies welke actie die gaat ondernemen. En ze steken steeds een voetje uit. En dan is zijn poging weer gestaakt. Na 38 minuten... En een beetje staat Herakles tegen ADO Den Haag verdiend op een 1-0 voorsprong. Een paar weken geleden won Twente makkelijk in de Kuip van Feyenoord. Vorige week verloor het van Vitesse en nu staat het achter tegen Heerenveen. Een beetje wisselvallig en die lijkt het wel. Nou, of het heet een beetje nogal. Uh, ja, het is ook niet uh, echt uh, terecht hoor. Maar ja, uh, wat is terecht? Als jij wel scoort en de ander niet, dan sta je gewoon met 1-0 voor. En dat heeft Heerenveen gedaan met Joey van den Berg. En nog maar uh, 6,5 minuten gaan in deze wedstrijd. Wel weer FC Twente natuurlijk in de aanval. Nu via de linkerkant met Dico Koppers. Die de bal naar voren speelt. Eens kijken of er iets leuks mee gedaan kan worden door Tadic. Die wel erg veel gaat liggen. En eh, niet altijd alles meekrijgt. Maar nu wel een vrije trap. Overigens over liggen gesproken eh, van Laparra. Maakt het wel heel erg bond. door eh, Terwijl hij buiten het veld was. Eh, daar heel eh, mooi binnen het veld te gaan liggen opeens. En heel veel pijn had uh, blijkbaar. Uh, maar goed, dat is uh, allemaal gesust. En nu dus de vrije trap voor FC Twente. Nog vijf en een halve minuut te gaan. Keeper Nordveld zet uh, een muur. Tweemaals muur neer. Als Tadic uh, erachter staat. En ook uh, Promes. Die gaat de vrije trap nemen. Terwijl er uh, ook in het Sassopgebied nog even wat geduwd en getrokken wordt. En uh, nu ook wat gevochten. Aangezellig ah, heren. Op deze zaterdagavond is het uh, een beetje... Oh, zo, wie was dat? Die nummer acht van Heerenveen, Arnold Kruiswijk. Ja, die moet je niet, uh, uh, maken, terwijl ook de Hongaarse Keniaan Kenny Otigba eh, zich eh, nogal eh, ermee bemoeit. Voetbal is oorlog, hè? Gezelligheid, kent geen tijd. Eh. Ze hebben naar Obama geluisterd, dus ze weten precies wat er moet gebeuren. De vrije trap staat nog altijd, maar eerst moet er nog even een kaartje getrokken worden. Otikba, geboren in Nigeria, uitkomend voor Hongarije. Krijgt een uh, gele kaart en uh, is het daar niet helemaal mee eens, maar als ik hem zo zie... Met dat euh, boksershoofd dan euh, kan ik me wel voorstellen dat er van alles gebeurt. Met Bengtson samen, ah, even de hoofden tegen elkaar. O. Bengtson die geeft ook een kopstoot hoor. Heel duidelijk te zien in de herhaling. Nou goed, de vrije trap staat nog steeds. En die gaat nu genomen worden. Tadic of Promes? Ik denk dat het Tadic wordt, want die kijkt wel heel uh, erg naar wie zal ik dus uitzoeken voor het doel. Ja, dan komt de bal van Tadic, legt hem uh, breed. Dan gaan er twee man van Twente liggen. En uh, uh, Kevin Blom heeft niks gezien. En dus gaat het spel gewoon verder. De bal gaat naar voren. Wordt opgevangen door Dijks. Nee, wordt niet opgevangen door Dijks. Kutierdes, maar schiet de bal naast. Zo, wat een slotfase van deze wedstrijd. Nog 4,5 minuut. En er gaat nog van alles gebeuren. Let op mijn woorden. 1-0. Nog altijd voor Herenveen tegen Twente. Kan de RKC al wat terug doen in Waalwijk, reset? Nou, Lux. Het is nog altijd 0-2. Twee keer Valkenburg. En de supporters van GoHead die maken het geluid hier in het stadionnetje van RKC. Rome, de keeper. Van Go Ahead trapt de bal nu richting Kolder. De centrumspits van Go Ahead Eagles met drie doelpunten. En RKC lepelt de bal dan weer slordig naar voren. En dan kan Rome hem rustig weer oprapen. Nee, RKC valt mij tegen voor het eigen publiek. Maar het komt ook gewoon door het verzorgde positiespel van Go Ahead Eagles dat het hier 0-2 staat. Twee prima doelpunten. En het meeste balbezit is ook de hele eerste helft. Eigenlijk al op de eerste drie, vier minuten na misschien. Voor Go Ahead Eagles. Schmid paast de bal terug naar Room. En zo probeert Cohet de tijd vol te spelen. De slotfase van de eerste helft. Lange bal nu van Rome aanname op de borst van Kolder, teruggelegd naar Tooroot. Veel Beweging. Het is heel dynamisch. Dat middenveld van Go Head. Met Overgoor, Toeruc en uh, Valkenburg. Valkenburg die nu ook weer om de bal vraagt. Maar de bal gaat nu breed bij Go Eagles. Achterin met uh, Friens. Friens uh, dribbelt uh, dan richting de middenlijn. Er wordt er uh, gejaagd door Joachim. Maar dan gaat het uh, terug naar Van der Linden. Een van de twee centrale verdedigers. Van der Linden met de bal aan de voet. Paast kort naar uh, Toeruc. Die heeft veel ruimte. Kan uh, een versnelling inzetten. Toeruc. Pasen naar de buitenkant, lijkt mij. Naar Antonia. Heel erg handig. Technisch. Speler en via Schmidt probeert probeert Goet dan langzaam naar voren te werken. Maar via Schet en Joachim wordt er nu dan eindelijk een klein beetje serieuzer gejaagd door RKC. Maar het is Goet dat nu al heel lang het balbezit heeft. En eigenlijk kan RKC daar heel erg weinig aan doen. Nu weer Rome. De keeper die overkwam van Vitesse met een aardig driehoekje. balt nu naar de linkerkant. En dan is het weer een paasje terug. Zo schiet het natuurlijk niet op aan de kant van Goet. Maar zij hebben weinig haast. Want RKC is de ploeg die nu natuurlijk het initiatief moet gaan nemen. En iets moet terug doen in deze wedstrijd. Goad Eagles leidt dik en dik verdiend. Nog een minuut of 2-3 plus wat extra tijd in de eerste helft. Twee goals van Erik Valkenburg. 1-0 nog steeds bij jou Ronald? Ja, niks veranderd. Had zomaar gekund hoor. Want uh, Ben Rienstra heeft weer een mogelijkheid gekregen. Ging eigenlijk weer een aardige combinatie aan vooraf. Nu was Tanane het punt. Uiteindelijk kon Rienstra schieten. Maar schoot weer over de goal van Ado Den Haag. Ja, en als je kijkt naar het spel van Ado, dan kun je daar ook het, de, de, het woord slordig op loslaten. Het is slordig, het is onnauwkeurig. En eigenlijk kan Ado gedurende deze hele wedstrijd geen vuist maken. Het komt wel eens zo in de buurt van het strafselgebied. Maar dan is de passing niet goed. Of, of is de oplossing die eigenlijk gezocht wordt veel te gemakkelijk te verdedigen. Nu Malone namens Ado Den Haag aan de rechterkant. Wordt eigenlijk weer opgesloten door twee, drie man. Vindt uiteindelijk wel de vrije man. Holla nu in de as van het veld. Verplaatsen naar links. Nou, daar is Gaudier. Maar die moet de hele wedstrijd wel afrekenen met Mike de Wierik. En die twee kennen elkaar. Dat is goed. En Te Wierdijk mag zich tot nu toe, na 44 minuten, absoluut de winnaar noemen van dat duel. Heeft nu wel mogen ingooien Gaurier. Kort eventjes naar uh, Meijers vervolgens. Er wordt uh, Geert gevonden. En dan wordt uh, Gaurier weggestuurd aan de linkerkant. Maar onnauwkeurig en slordig. Bal over de achterlijn. En dus kan uh, Remco via de aanvoerder, die zo op slag van rust weinig haast meer heeft. Kan nog eens een doeltrap uh, gaan nemen. Zal die ongetwijfeld ver doen richting uh, Tanane Dat is de spits nu van Heracles Almelo. Eigenlijk moet daar natuurlijk met Joao Moa staan. Maar... Uh... Ja, de jaren gaan tellen. Zware hamstringblessure bij de Ghanese spits. Die ja, indruk maakte in de eerste wedstrijden. En die is nog een week of drie weg. Hier 1-0 en die 1-1, Rasmus Bengtson. na een goede actie van Dico Koppers. En van uh, wie anders dan Tadic, dus dan Tadic. Kan de centrale verdediger van Twente de gelijkmaker binnen tikken. En haalde de bal meteen zelf ook uit het net. Want u zit in de laatste minuut van de wedstrijd. En we krijgen nog een minuutje of 3-4 erbij. Maar het was een goede actie, mooie voorzet. Aangetikt door de, de speler uit Zweden, Rasmus Bengtson. En de gelijkmaker, volkomen verdiend natuurlijk, staat op het scorebord. En Twente wil meer. Want Twente gaat meteen drukken op FC, FC Heerenveen. En heeft de bal te pakken via Tadić probeerde Joshua John aan te spelen. Maar die uh, uh, werd niet uh, uh, bereikt. En dan een overtreding op een van de Heerenveen spelers op beeldsput. En dus een vrije trap voor uh, Sportclub Heerenveen. Nou, wat een uh, slotfase. Met uh, verdiende gelijkmaker van de aanvoerder van uh, FC Twente, uh, Bengtson. Nu de vrije trap voor uh, Sportclub Heerenveen. Een meter of vijf over de middellijn. Als alles en iedereen weer opgelapt is, kan uh, de vrije trap genomen gaan worden. Terwijl... Uh, dus even kijken, ja, Herenveen maakt geen aanstalten meer om echt uh, iets te halen uit die vrije trap. Want er staat nog maar één mannetje voorin en de rest staat achter de bal. En dus probeert men het uh, via de zijkant, via Dijks. Dijks uh, raakt de bal kwijt, kan die opgepikt worden door Koems. Koems uh, even terug naar Otikba. Otikba nog altijd in balbezit speelt de bal naar de rechterkant. En dan een uh, ja, beetje wilde trap, terwijl er hands wordt gemaakt door de uh, speler van Herenveen. Gezien door de grensrechter, die speler is uh, Fadzi. Een uh, jongen die ingevallen is en een uh, belachelijke overtreding maakte... waarbij hij echt blij mag zijn dat hij maar een gele kaart kreeg. De bal was niet eens in de buurt toen hij uh, zijn directe tegenstander onderuit schopte. Zijn directe tegenstander Bieland. Nu gaat Twente weer in de aanval. Maar niet voor lang, want de bal wordt over de zijlijn gerost door Heerenveen. Het publiek gaat er nog maar eens even achter zitten staan. Want uh, men voelt dat er toch nog wel meer kan uh, inzitten dan deze 1-1. Als uh, de doelpuntenmaker uh, de, de zweet de bal inlevert, de zweet Bengtson. En Heerenveen weer kan overnemen. Voor hoe lang? Mitchell Dijks speelt de bal tegen zijn tegenstander aan. De bal blijft binnen de lijnen. en Dan moet Dijks achteraan. En dan speelt hij de bal goed naar voren. Dat heeft hij knap gedaan. Als Koems de bal onder controle heeft. Maar niet dermate dat hij hem binnen de lijnen kan houden. De bal glijdt over de zijlijn. Is, gegooid, is de bal binnen gegooid op Tadic. Naar Tadic dus. En die heeft de bal aan de rechterkant. Met Dijks tegenover zich. Tadic nog altijd probeert er langs te gaan. Gaat neer. Krijgt hij een vrije trap. Nee. En Dijks kan ermee vandoor. Ik zei het al. Tadic Gaat veel te makkelijk liggen steeds. En dat uh, komt hem niet ten goede. Want nu had hij gewoon de bal moeten spelen. En nu hij probeerde het via een individuele actie. En dat lukte niet. Ondertussen wel weer balverlies voor Heerenveen. En is het uh, Koppers die de bal heeft. En de bal in de diepte speelt uh, richting Djordovic. Uh, Djordovic heeft de bal niet onder controle gekregen. En dan kan die uh, grote sterke uh, ex-Nigeriaan Hongaar nu dus. Othiekba de bal uh, uh, wegspelen. Doet dat knap. Maar wel in de benen en voeten. Van uh, promes, promes naar Gutiérrez. Gutiérrez bal voor het doel. Maar daar wordt... Uh, wie is dat? Is dat Castaños? Ja, die wordt onderuit gehaald. Maar hij krijgt geen vrije trap. Anders het een... Penalty zijn geweest. En zo tikken de seconde weg. Want hebben we al 2,5 minuut van de 3 minuten extra tijd erop zitten. En hebben een vrije trap voor Twente. Snel genomen. Georgiovic moet de bal naar buiten geven aan Rosales. Doet dat ook. Rosales met de voorzet. Richting tweede paal. Komt niet terecht bij iemand van uh, FC Twente. Dan een klein duwtje in de rug van Rosales. Uh, kan uh, verder gaan. En Joshua John. Uh, en dan toch de vrije trap gegeven. Na die overtreding op Gutierrez. En dat is op een plek. Het is de allerlaatste balwinteling die we gaan krijgen hoor. Let maar op, want de drie minuten extra tijd zit erop. En op een meter of twintig schat ik zo van het doel van Noordveld, Recht voor het doel van Noordveld, Dat FC Twente in de slotseconde van deze wedstrijd een vrije trap. Wie gaat het doen? Het kan Quincy Promes zijn. Maar het kan ook Tadic zijn. Dusan Tadic. Die uh, eerder in deze wedstrijd in de tweede helft. een schot bijna uit stand gaf in de linkerbovenhoek. Maar de keeper Nordveld haalde die bal prachtig uit de kruising. Kan hij het nu nog een keer gaan doen? Hij legt de bal eens even lekker neer. En kijkt, wat zal ik gaan doen? Hij gaat zijn stappen uitstellen. Hij gaat dan naar achteren. Terwijl Kevin Blom bezig is met de muur. Die bestaat uit zes man op afstand te zetten, Tadic staat erbij. Met links zal hij het gaan doen. De bal ligt zo'n beetje recht voor het doel. En daar komt aanloop en het schot in de muur. En dan lijkt het me dat het voorbij is. Of gaat de bal nog een keer door Gutierrez voor het doel worden gegeven? Ja, bal komt voor het doel. Maar in de armen van Noordveld En dan zal Blom waarschijnlijk voor het einde gaan fluiten. En eindigen we in eh, Twente in Enschede bij FC Twente tegen Herenveen. Met 1-1, want Blom fluit nu voor het einde. 1-1, de eindstand bij FC Fenten, Sporting Heerenveen. Bij de andere twee wedstrijden is het rust. Uh, Herakles Ado, ruststand 1-0. Deventon maakte hem. En RKZ Go -Head Eagles 0-2. Uh, Valkenburg 0-1 en Valkenburg 0-2. Het geluid wat u nu hoort uh, komt uit het PSV-stadion... Waar, uh, waar PSV zijn 100-jarig bestaan uh, viert. En Edwin Cornelissen viert het feestje mee. Ja, dat klopt. Het is zo dat de grote schermen op het moment het veld worden afgereden. De grote schermen waarop we alle beelden voorbij hebben zien komen de afgelopen ja, anderhalf uur, ruim een uur. En dat waren beelden van veel spelers en mooie momenten. Maar het waren ook beelden van de supporters tijdens kampioensfeesten, tijdens juichmomenten. Rood-wit en zwart-wit, alles door elkaar. We zagen op de billboards de namen van de fans met de toevoeging Eendracht maakt macht... Natuurlijk het clublied van PSV, ook hier gezongen door Guus Mewis. Twee dames op het veld, PSV-fans die ook allebei 100 jaar zijn geboren. Dus in 1913, net als de club is ontstaan. En op het veld, uh, Mr. PSV, Skieten Willy, Willy van der Kuilen. Hij heeft een hoofdrol vandaag. Hij mocht eerder vandaag ook al het PSV Museum openen. En uh, hij is onder de indruk van het resultaat daar. Ja, ik, heb, ik ben er uh, één keer of twee keer al heel snel doorheen gegaan. maar. Voor iedereen staan er, er vaak heel mooie dingen. En uh, als je dan bij de mensen komt waar je zelf mee gespeeld hebt... Ja, dan is dat uh, mooi om weer eens mee te maken. En nu dat ik hier zie, is het helemaal prachtig. Nou, uw periode bij PSV bestrijkt bijna 20 jaar. Hè? Wat, wat is het mooiste wat er van u in dat museum ligt? Ze hebben, ze hebben bij mij een shirt uh, gehangen... Dat van Bastia, wanneer dat we de, in de 78 de UEFA Cup gehaald hebben. En daar ligt een contract voor, uh, mijn allereerste contract uh, die, ter, uh, die ik gekregen heb. Ah, wat was dat voor dat een contract? Dat zou niet zo, zo prettig zijn, denk ik. Daar werd u niet heel rijk van? Nee, nee, nee. nee dat is, dat is op, zijn, op zijn zachtst gezegd is dat niet, uh, niet geweest. Nee, hoeveel was het? Ja, dat weet ik niet meer. Ik ben, ik, in die tijd ben ik, euh, heb ik eigenlijk ook niet meer de, met die euh, dingen benijgen, bemoeid. En euh, ik vond alleen maar dat ik, euh, dat ik goed bezig moest zijn met voetbal. En dan, uh, daar is me ook gelukt ook. Ja, dat tekent u ook wel als clubman in hart en hier, want dan bent u toch altijd wel gebleven? Ja, dat wel. Uh, ik ben uh, wel een paar jaar weg geweest, maar ja, dat heeft Philip zelf een beetje aan, me de, aan hun te danken. En uh, daarna ben ik teruggekomen als jeugdtrainer. En dat uh, doe ik nou weer enkele jaren alweer. Dus, uh, het, het, het, het trekt wel weer. Dan kunt u natuurlijk als geen ander omschrijven wat dat nou is, dat PSV-gevoel. Waarom is het zo'n bijzondere club voor u? Ja, de, de gemoedelijkheid was sowieso. Uh, Daar hebben we altijd heel sterk in gespeeld. De spelers die altijd gekocht waren, uh, uh, ja, gekocht waren die kwamen heel snel uh, tot de conclusie. ...dat het hier voor hun heel makkelijk en heel, heel, heel, heel goed was. Want je werd makkelijk opgenomen in ja, de familie? Ja, ja, ja, ja, dat zeker. En er werd goed voor hun gezorgd. Dus uh, die hebben het altijd heel uh, goed naar zijn zin gehad. En bij de meeste, de uh, spelers, die zijn ook blijven hangen uh, hier in, in het in Bra in Brabantse. Dat zie je nu ook terug, hè? Dat uh, ja, de, de grote namen van uh, het recente verleden ook weer wat meer bij de club betrokken raken. Ja, maar dat was ook heel hard, uh, hard nodig. Want, uh, wij hadden wel van aardige jongens en goede jeugdtrainertjes lopen. Maar je moet ook mensen hebben die die, die jongens ook wat kunnen leren. En nog beter kunnen leren maken, dus in ieder geval. En daar heb je de andere jongens voor nodig. Dus typen zoals Van Nistelrooy, Van Bommel, die heb je echt nodig als club? Ja, ja die heb je echt nodig. En dan, dan als je die mensen laat praten tegenover de kinderen... Dan, dan staan ze kijken en dan nemen ze het ook wel aan ook wel denk ik. Ja, en kijken die kinderen ook nog een beetje op tegen Willy van der Kuilen? Of moeten u soms nog even uitleggen wie u ook alweer was? Nee, nee, bij de meeste niet. Maar daar zorgen meestal de vaders voor. Die zeggen altijd, dat was een nadige. op uh, een goede man uh, en uh, een goede speler. <laughs> ja, Willy van der Kuilen dus. Uh, Mr. PSV wordt hij nog altijd uh, genoemd. En het was aardig om te zien natuurlijk die uh, spelers over wie hij het had. Mark van Bommel, Ruud van Nistelrooy ook aanwezig in het stadion. En natuurlijk luid uh, toegejuicht door uh, de supporters uh, bij de opening van het museum. Want daar waren al die clubiconen aanwezig. En soms waren er ook van die spelers uh, van wie je misschien niet zou denken dat ze heel populair zouden zijn. Omdat ze niet heel lang hebben gespeeld bij PSV. Of uh, ja, omdat het nou eenmaal niet de Romarios of de Ronaldos waren. Maar neem nou bijvoorbeeld Jan Venegor of Hesseling. Werd heel luid toegejuicht. En uh, ja, heeft natuurlijk in zijn carrière de nodige clubs gehad. Maar wat betekent voor hem nou uitgekrekend PSV? Voor mij heel veel. Ik heb veel vrienden hier gemaakt. En uh, veel succes hebben beleefd. En uh, dat blijft natuurlijk altijd achter. En, uh, wat ik zeg, ik heb nu nog goede mensen die ik in de club ken. Waar ik een goed contact mee heb en uh, die ik nog vaak zie. En ja, dat zegt eigenlijk genoeg. 100 jaar PSV. Als je kijkt, uh, de hele rit achter elkaar met de hoogtepunten. En, uh, gewoon zo'n mooie club met uh, een prachtige historie. Ja, ja, de successen zijn duidelijk, maar het is ook met name het karakter van die club. Hè? Dat hoor je aan iedereen met wie je hier praat. Ja, ja dat, is, dat is zo. Ik kom, uh, ik kom zelf natuurlijk uit Twente. En, uh, toen kwam ik hier in Brabant, maar het is wel een beetje vergelijkbaar. Misschien zijn ze hier uh, iets uh, rapper van tong, maar het is wel een beetje dezelfde insteek. Het is dus een beetje uh, nuchter en uh, ze uh, namen me toen op echt als een stuk familie, zeg maar. En uh, vooral ook de familie van Kemenaar nou, was daar belangrijk in. En als je dat ziet, dan, dat uh, ja, dat, dat ze daar toen uitstralen en nog steeds vind ik voor mijn gevoel heel erg. En dat, dat, dat zegt wel genoeg over deze club. Is dat een groot contrast met uh, ja, de randstedelijke club, zou ik maar zeggen? Dat weet ik niet. Daar dat, dat, dat, dat ga ik ook niet over oordelen. Maar ik weet dat wel, als ik hier kom, dan word ik echt ontvangen als uh, alsof ik gisteren ben gestopt bij, wijze van, bij voetbal. En uh, of ik gisteren nog heb gespeeld. En dat zegt wel genoeg. Iedereen komt hier ook heel graag. Tenminste, de jongens die ik allemaal ken, die komen hier graag naartoe om, uh, om gewoon uh, een leuke avond te hebben. En dat zegt wel genoeg. We staan hier bij de ingang van het PSV Museum. Als je op je eigen carrière reflecteert en je kijkt naar wat voor jou het hoogtepunt in je PSV tijd is geweest. Ik heb natuurlijk best wel vaak kampioen. We hadden een mooie tijd. Met uh, Ik heb toen vijf jaar gespeeld en vaak uh, prijzen gewonnen en uh, vaak kampioen geworden. Dat ik, dat, dat eigenlijk één groot hoogtepunt was. Maar ja, voor mezelf misschien persoonlijk uh, dat ik uitscoorde en, uh, voor, de, voor de kwartfinale van de Champions League in, uh, in Monaco. En uh, dat was persoonlijk een heel mooi, heel mooi gevoel en uh, ja, dat is mijn persoonlijke hoogtepunt. Radio 1. Tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. Que ik hier in ik hier in de buurt en en Uh, we gaan naar Eindhoven. Nu, dan eindelijk voor voetbal. Geen evenementen meer, maar gewoon psv Cambuur, Frank Wieland. Ja, ik neem nog even twee dundoeken mee hoor, die er uh, hier uh, worden uitgerold. Waar het ooit begon, zijn we gebleven. Oftewel, twee mooie dundoeken van het oude stadionnetje, de oude tribune Heb van de Philips Sportvereniging. Ja, mooi hout zo ja, te zien was prachtig. het. prachtig. Inderdaad. En uh, nu zien we aan de andere kant vervolgens het moderne Philips Stadion van PSV. En deze vereniging is trots op het feit dat ze hier nog zijn, midden in Eindhoven en... Uh, op de positie waar ze zich op dit moment bevinden met hun 100-jarig bestaan. Met natuurlijk wel de bedoeling dat er nog even gewonnen gaat worden van uh, Cambuur. De club heeft gevraagd speciaal aan de KNVB om op deze dag te mogen spelen. En dan liever niet tegen een club uit de top 6. Want uh, die zouden het feestje toch maar eventueel kunnen verstieren. En uh, Cambuur weet dat natuurlijk ook. En die zijn er dus alleszins op gebrand. Om het feestje toch vooral vooraf te hebben laten plaatsgevonden. En achteraf het dan toch het feestje mee te nemen naar Friesland. Om stiekem wat puntjes of misschien wel meer te stelen vanuit het huidige Philips stadion PSV. Hoe hebben zij de uh, nederlaag afgelopen week in Milaan verteerd het lesje? Uh, Champions League voetbal zou je kunnen zeggen. In ieder geval uh, met wat blessures. Rick Kiek is er niet bij centraal achterin. Dat is misschien wel de belangrijkste wijziging. Maar Tafs ook geblesseerd. Hij wordt vervangen door Locadia. En Park speelt vandaag wel. En op de plek van Rick speelt Hendricks. En dat is een 18-jarige jonge centrale verdediger. Hij is tegelijk met Locadia en met die andere jongeling waar we het allemaal iedere week eigenlijk over hebben. Zelfs als hij niet speelt. Bakkalli. Die, uh, hij is overgeheveld vanuit de jeugd naar uh, de A-selectie. Hij maakt vandaag zijn debuut in de basis. Speelde al vijf minuutjes mee op het einde van de wedstrijd tegen NEC. Om alvast een beetje sfeer te proeven. En vandaag mag hij starten naast Kerstvers herintredend international uh, Bruma. Die uh, nu de bal ook breed legt op Willems. Die andere international. Dan mag Hendricks voor het eerst de bal aanraken in uh, dit duel. En PSV neemt maar meteen de controle. Cambuur is in ieder geval van plan om de linies kort bij elkaar te houden. De ruimte is klein. En dan er af en toe eens uit te komen vliegen. Kambuur heeft al laten zien dat het graag voetballende oplossing zoekt. En gaat dat ook proberen voor elkaar te krijgen tegen PSV. In een wedstrijd waarin Hemme weer fit is en dus kan starten. Oebele Schokker is er niet bij. Althans, hij zit op de bank. Veldballen. De Deen staat op zijn plekje in de basis. En de man in vorm. Op nummer 10 is Erik Bakker. Hij uh, staat vandaag ook weer gewoon op die positie. Kambuur komt hier gewoon uh, 4-3-3 spelen. Zoals ze dat overal gewend zijn uh, geweest om te doen tot nu toe. Waarom zou je die dingen uh, tenslotte ook uh, veranderen als het tot nu toe allemaal best goed gaat? Hendricks verslikt zich even. Hè? Hij pikt de bal op, op de helft van PSV. Stuurt dan vervolgens uh, uh, een medespeler uh, de diepte in. Volgens mij is dat uh, El Macrini. En uh, die haalt de bal bij lange na niet. Want die bal van hem is veel te hard. De openingsfase van P.S.V. op de dag dat ze 100 jaar bestaat. Moeten er nog even drie punten worden opgehaald tegen Cambuur. En ze gaan het uh, vanaf uh, nu dus inderdaad proberen. Tweede helft bij Heracles. Ado is al begonnen. Ze dus hebben er zin in Roland van de Gier vanavond. Ja, of misschien om wat anders te doen. Je weet het maar nooit op zo'n uh, zaterdagavond. Het is nog lekker weer, dus misschien staat er nog een barbecueetje te smeulen. Je weet het maar nooit. Het is uh, 1-0 na bijna 47 minuten. Met balbezit voor uh, ADO. ADO dat net alweer een vrije trap mocht nemen via Cabral. Iets aan uh, de rechterkant van het veld, maar net als eigenlijk de vrije trap in de eerste helft. In één keer over de achterlijn bij uh, Pasvier. Er komt werkelijk geen... Geen, geen, geen enkel gevaar uit. Het is eigenlijk een beetje armoedig. En dat kunnen we dus ook zeggen eigenlijk over het spel van ADO in de eerste helft. Wat dat betreft kan het alleen maar beter in het tweede bedrijf. Terwijl Herakles die wedstrijd misschien wel in de tas had kunnen hebben. Cabral nu met een voorzet vanaf de linkerkant. Wie staat er in het Zasroepgebied? En ook valt Davidson de doepen te maken. De Australier die dus een eerste doelpunt maakte voor zijn werkgever. En daar buitengewoon tevreden mee zal zijn. Zeker als aan het einde van de rit blijkt dat hij misschien wel de matchwinner is. Blijft natuurlijk wel een corner staan, want hij kopte die bal over de achterlijn. Gaurier moet het overlaten aan Cabral. Dat is de man voor dit soort situaties. Ja, Cabral heeft ook nog geen pot te kunnen breken eigenlijk in dienst van Ado Den Haag. Dat deed hij ook al niet bij Twente en eigenlijk ook al niet bij Feyenoord. Alle potten blijven heel als hij in de buurt is. Kijken of hij nu voor scherven kan zorgen in het Irak de strafschopgebied. Nou, daar komt die corner. Die lijkt op eerste gezicht wel aardig, maar gaat aan Wormgoor voorbij. Herakles krijgt geen vat op de bal. Schot nu van Holla vanuit de tweede lijn aangeraakt. En Pasveer kan er niet meer bij. Dus moet uiteindelijk toch weer een corner toestaan aan Ado Den Haag. Ado houdt dus heel eventjes de druk nu op Herakles. Ado dat trouwens net voor rust nog wel een keer gevaarlijk was. Uitbraak op een corner van Herakles, notenbenen leidde tot een schot van Cabral. Dat nog werd aangeraakt, maar uiteindelijk door Pasveer... ...gepakt kon worden. Corner vanaf de linkerkant. Wie is er voor de goal? Geert is daar en daar is Van Duinen. Maar de man die zijn handen mag gebruiken... ...pasveer heeft de bal te pakken. Is ook buitenspel gezien, dus een vrije tap. Snel genomen richting Duarte. Absoluut uitblinker aan Heracles zijde. En Deze man, let maar op, gaat vertrekken bij Herakles. Ik sprak net de voorzitter nog even in de rust. Maar men is opnieuw met Ajax in gesprek... ...over een eventuele overgang van Duarte... En het lijkt erop dat hij toch niet te houden is hier in Almelo. En dat is een dikke en dikke aanlating. Voetballend gezien staat Herakles wel voor met 1-0 na 49 minuten te gaan. RKC en Go Ahead zijn ook begonnen aan de tweede helft. Richard? Vijf minuten. Go Ahead Eagles leidt nog altijd met 2-0. Twee doelpunten van Valkenburg. En de beginfase van de tweede helft is eigenlijk ook weer heel erg leuk om naar te kijken. Nu wel een vrije trap van RKC. Een metertje over het doel van Room. Ja, het is vooral go-het hoor. Ook in de beginfase dus van dit tweede bedrijf dat leuk voetbal laat zien. Een, uh... Kopbal alweer gezien van de spits van Go Eagles. Eagles. Marnix Kolder op de bovenkant van de lat. Vervolgens een randje buitenspel. Anders had het al 0-3 gestaan. Ook daar was Kolder weer bij betrokken. En RKC dat één keer heeft gewisseld al. Zal toch iets moeten bedenken om er nog wat van te maken vanavond. Kastelen is in de kleedkamer achtergebleven. Als hij vijf keer een bal heeft geraakt in de eerste helft. Dan was dat veel. En zijn vervanger bij RKC is een Fransman En dat is Jean-David Bogel, Een centrumspeler. Die uh, een beetje vanaf de rechterkant speelt. Rome wordt nu het uh, een klein beetje lastig gemaakt. door uh, de spits van RKC Joachim. Maar Goed Eagles komt daar weer goed uit. En dan een hele mooie lichaamsbeweging van Overgoor. En zo komt Goed weer aan het voetbal. Aan de linkerkant van het veld. Nu met houtkoop. De man van de voorzet zojuist. Waarbij uh, Kolder op de lat kopte. Aardige aanval weer van Goed via Kolder naar de linkerkant. Daar staat Toeruc. Heel veel beweging nu ook. Want daar komt de linksbed weer. Dat is Schenk. Schenk misschien met de voorzet. Jawel, wel de tweede paal. En dan is het nog maar net RKC via Mosselveld. Die de bal kan wegkoppen. RKC dat er nu uitkomt via een lange bal van Sander Duits. Richting Joachim. Maar goed voor de man gekomen door Friens Die daar ijzersterk achterin speelt bij go Eagles. een van de sleutelspelers van de ploeg van Foukeboy. En dan is daar weer overgoor. Ook heel veel in balbezit op dat middenveld van go -Head. Paasje naar de linkerkant. Toerut zoekt Kolder. Kolder met de rug naar de goal. Verdedigd door Van Mosselveld. En oh, daar gaat Van Mosselveld het bos in. Maar een tweede verdediger van RKC herstelt het dan. RKC dat het echt moeilijk heeft hoor. Ook weer in de beginfase van deze tweede helft waarin Gohet gewoon weer aanvallend voetbalt. En op jacht gaat naar een derde doelpunt hier in Waalwijk. 0-2 voorlopig. New York, US Open, Marcel Wesker bij Azarenka tegen Corne. Ja, het is uh, 4-1 voor Victoria Azarenka in de vierde set. Maar het blijft een hele leuke wedstrijd hoor. Bijna 2,5 uur staan de dames op de baan. Je ziet nu toch wel dat die uh, kleine Française, die uh, Alize Cornet... dat die toch een beetje moe begint te worden. Maar ze hebben lange rallies, slagenwisselingen van zo'n uh, 21 slagen. En uh, ja, Cornet die moet dan uh, van overgebogen naar happen Ja, en Azarenka die staat er nog uh, stevig bij. Die is nauwelijks moe. Die is dat hoge tempo gewend. Die is is goed in vorm. Die heeft het laatste toernooi wat ze speelde in Cincinnati gewonnen. Toen won ze nota bene van Serena Williams in de finale. Dus dat is natuurlijk een geweldige boost voor haar voordat ze aan dit toernooi begint. Maar ze is in ieder geval op de goede weg naar de vierde ronde. Ze leidt met 4-1 in de derde set. En op het Arthur Ashe Stadium is Nadal ondertussen ook begonnen aan zijn partij tegen de Kroaat Ivan Dodik. Het staat daar 5-4 voor Nadal in de eerste set. Hij serveert voor de winst dus hij leidt daar met een break. En wij gaan naar PSV. Uh, 100 jaar, uh, maar Cambuur werkt nog niet mee hè Frank? Nee, natuurlijk niet. Dat, is, uh, dat zou het al te gortig zijn als ze uh, de deuren opengooien en zeggen je weet de weg. In dit stadion, succes. Daar ligt het uh, net, daar vissen we hem wel weer uit. Maar zo gaat het natuurlijk niet. 7 minuten, 0-0. En uh, Cambuur uh, uh, probeert gewoon te voetballen. Hij heeft ook al een schot gelost via veldballen, de Deen. Maar nu leveren ze de bal in bij Park op de helft van PSV. Hij staat een beetje centraal, levert vervolgens zelf in bij Wijnaldum. En dan komt over rechts Brenet, die jongeling die dus net als Hendricks en Bakalli dit jaar overgekomen is van de A-jeugd. En die Brenet levert ook zomaar in bij Bijker. En dan kan, uh, kan Buur weer van de eigen helft afkomen. Elma Krini zoekt even naar uh, de mensen die vrijstaan. Die zijn niet zo heel gemakkelijk te vinden. Zeker niet als er vervolgens zomaar de bal wordt uh, ingeleverd door Ritsmeijer. De huurling van PSV die dus vandaag ook weer even terugkeert. Het is een mooi moment om terug te keren als je toch de jeugdopleiding bij PSV hebt doorgelopen. En je bent verhuurd aan een club. Dan kun je maar beter op het 100-jarige jubileum aanwezig zijn voor een feestje. Al is het dan namens de tegenstander Hendricks... die me al opviel in de openingsfase met een mooie lange bal. Hij kwam niet aan. Deze komt bijna aan in de richting van Locadia. Het was in eerste instantie een hoge bal. Deze was keurig netjes over het gras. Mooi strak ingespeeld. En bij Hendricks is dus geen enkel sportje van nervositeit te vinden. Van de Laan nu met een aardige actie opstomend het middenveld in... Maar uiteindelijk zit er dan toch een PSV-been, met name die van Park tussen. Bijker gaat er dan vandoor. Doet eigenlijk hetzelfde als Van der Laan. En denkt dan, nou, ik ben er. Op 20 meter. Toch maar weer eens proberen te schieten. Zoet ziet de bal voorlangs gaan en kan een doeltrap nemen in de openingsfase van deze wedstrijd. Waarin je ja, eigenlijk gewoon kan ziet doen wat je van ze verwacht. Nadat we een beetje aan ze gewend zijn geraakt in de eredivisie. Ze voetballen gewoon. En ze uh, proberen er een uh, echte wedstrijd van te maken. En de puntjes keurig netjes te verdienen. Door euh, lekker mee te voetballen. En tot nu toe gaat dat ze euh, prima af. PSV met de uittrap van Zoet. Opgevangen door euh, Park. Die vindt Bijker op zijn route. Het euh, lichaam van Bijker is wat sterker dan dat van Park. In dit duel dan toch althans. Park raakt wel als laatste de bal aan. Halverwege de eigen helft. Kan Bijka vanaf de linkerkant nu gaan gooien? Raakt de bal vervolgens als hij hem terugkijkt? Niet zo heel erg lekker. Bakker kop door. Is er een counterkans voor Kambuur? Als Bakker hem over de rechterkant, daar waar de ruimte is, hem laat lopen. Keurig gedaan. Dosten meegelopen. Tempo is er een beetje uit. Maar het kan nog altijd gevaarlijk worden. Hemmen, zeker als die wordt aangespeeld op de achterlijn. Terugleggen richting randje doelgebied. Inschieten dan vervolgens Locadia. Ojojoj, oh, oh, oh. hij raakt het net. Iedereen schrikt zijn rot hier, zegt. Dat is het zijn net. Dat valt dan uiteindelijk toch weer mee. Kambuur. Doet hier tot nu toe uitstekend zijn werk. Maakt het hier PSV behoorlijk lastig na 10 minuten. Maar scoren, dat is er nog niet bij. De beste kans tot nu toe wel voor de ploeg uit Leeuwarden. We hebben het al een paar keer over Adel gehad. Is er een uitblinker bij de Hagel? Zo'n van de Nee, die uh, heb ik niet gezien. Bij uh, Herakles is Duarte de uitblinker. Maar de absolute uitblinker vind ik uh, toch de grensrechter. Terry Hoekstra bij een 1-0 voorsprong voor Herakles. Werkelijk, ik heb wel eens een gazelle in volle galop over de steppen zien gaan in een natuurfilm. Nou, deze man schurkt daar echt tegenaan. Prachtig lichaam recht, benen hoog. Heeft een prachtige galop. Dan wil Ik zeggen, ik kan mijn ogen daar niet van afhouden, maar kan ook rustig daar naar kijken. Want er gebeurt op het veld verder niet zo heel erg veel. Het is uh, Herakles dat uh, nu het wel iets lastiger heeft met, uh, met Ado Den Haag maar een uitblinker aan haar zijde ze nee heb ik nog niet kunnen ontdekken misschien dat hij nog komt in de slotfase want Mike van Duinen wil zich altijd nog wel eens in een slotfase met zijn ijzeren conditie laten gelden maar Raakters dus, heeft iets meer moeite met het wat agressiever spelend Ado Den Haag in de tweede helft. Maar daar moeten we het echt mee doen. Met iets meer moeite nu probeert hij Raakters dus een aanval op te zetten over de linkerkant. Bij uh, proberen blijft het. Want de steekbal die uh, Lins in gedachten had op Duarte is wat onzorgvuldig, Waardoor het rijtstation Coutinho heet. Daar komt Ado met uh, Meijers. Geert gevonden aan uh, de linkerkant. Nou misschien hij heeft wel goede traptechniek en ook wel inzicht. Wat dat betreft is hij wel een aanwinst voor Ado Den Haag. Maar uh, uiteindelijk is ook deze paas van hem niet goed. 56 minuten. Spelen we inmiddels in Almelo. Het staat 1-0 door de Australiër Davidson. Okay. De NTR Radioprijs 2013. Het mooiste. What is freedom? I'll tell you what freedom is to me: no fear. the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 Is kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl